Vijf uur, Eefje kunnen met het NOS-journaal. De Slovaakse journalist die zondag werd doodgeschoten... werkte mogelijk aan een verhaal over corruptie onder politici in Slowakije. Lokale media melden dat Jan Kuciak een artikel wilde publiceren... over banden tussen hoge ambtenaren en de Italiaanse maffia. Kort voor zijn dood zou Kuciak aan een collega-journalist hebben verteld... dat hij onderzoek deed naar de Italiaanse maffia. Die zou in Slowakije frauderen met EU-subsidies...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 Het weer nog, het is min 6 tot min 10. In de loop van de ochtend neemt de wind toe. De zon laat zich ook zien. Vanmiddag wordt het min 3 tot min 5. Komende dagen blijft het koud en stevig waaien. In het weekend gaat de temperatuur omhoog. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Eveline van Rijswijk. Welkom terug bij het laatste uurtje alweer van Focus. Het nachtelijke radioprogramma over wetenschap en geschiedenis. Stel, je hebt een fantastische wetenschappelijke theorie ontwikkeld... maar verder geen universitaire achtergrond. Hoe overtuig je wetenschappers dan van het gelijk van jouw theorie? Dat hoor je straks in de documentaire De Theorie in het laatste kwartier van de uitzending praat ik met Sarah Heijsen, directrice van het Airborne Museum in Oosterbeek. Aankomende vrijdag opent het museum, haar tentoonstelling, het netwerk over de verzetsactiviteiten die rondom de Slag van Arnhem plaatsvonden. Focus. Een carrière in de wetenschap verloopt meestal volgens vaste patronen. Studeren aan de universiteit, jarenlang onderzoek doen en collega's die je werk steeds kritisch toetsen. Maar wat nou als je zomaar een theorie hebt bedacht... zonder enkele expertise, ervaring of scholing? Wat moet je dan doen als outsider... om serieus genomen te worden door de wetenschap? Radiomaker René van S sprak mensen met een theorie... waar ze heilig in blijven geloven... zelfs al willen de hoogleraren niet naar hen luisteren. Ik was een, een grijze muis, een nerd, zeg maar. Ik had heel weinig sociale ervaring vanuit mijn jeugd. en Ik werd ongedompeld in een studentenleven... waar juist sociale vaardigheid heel belangrijk was. Peter Greven is een lange, tengere man met kleine pret-oogjes. In 1962 gaat hij experimentele natuur kunnen studeren in Groningen. In het eerste jaar was ik echt nergens te bekenden. Ik zorgde dat ik niet te veel opviel. Dus ik heb mijn studententijd niet als een prettige tijd ervaren. Maar in het derde studiejaar verandert er iets voor Peter. Op een avond fietst hij naar de sportschool voor een training. Toen was ik aan het fietsen en zomaar kwam de idee bij me op van... hé, hey, ik begrijp eigenlijk hoe mijn denken werkt. Nou, je bent student, je komt in een hele nieuwe wereld... je hebt met van alles te maken. Je vraagt je af wie ben ik en waarom ben ik nou anders dan andere mensen. Iedereen is anders, dan andere mensen. En ik dacht toen heel veel na over mezelf en over mijn situatie. En opeens zag ik daar de grote lijn in in feite. En had ik een soort voorstelling van... wat voor soort mechaniek je in mijn hersenen zou kunnen veroorzaken dat ik ze dacht als ik dacht... en voelde zoals ik voelde. Dat alles op de fiets. Ja, precies. Ja. Toen opeens uh, klaarde de lucht op van... hé, hey, er is nog een hele wereld te veroveren. Nou, wat eigenlijk uh, helemaal een nieuw uh, nieuwe perspectief voor mij was... is dat iets wat zo ingewikkeld is als menselijke relaties... als hoe mensen met elkaar omgaan en hoe je denkt... dat... Uh, dat niet per definitie onbegrijpelijk is... dat je dat door systematisch... Uh, naar de mechanismes uh, achter te zoeken... dat je dat eigenlijk best zou kunnen begrijpen. En de, de idee daarachter was... ik hoef alleen maar eigenlijk te zoeken... naar uh, wat men uitgevonden heeft over de hersenen... om uh, eigenlijk een hele bende problemen... van mezelf op te kunnen lossen. Want daar kun je gewoon op systematische manier... over nadenken, kennelijk. Het feit dat, dat ik een manier vond... is eigenlijk belangrijker dan de precieze manier... die ik op dat moment uh, me voor ogen had. Uh, dat is me ook altijd bijgebleven en dat vind ik nog steeds uniek, iets wat veel mensen gaan ervan uit dat dat is zo ingewikkeld, het denken. Daar moet je niet over nadenken, want dat lukt je toch nooit. Nou, die, dat defatisme heb ik niet meer door dat idee. En jij dacht op dat moment Eureka of zoiets? Ja, natuurlijk. Ja. Nou, twee dingen. Eerst dacht ik Eureka, een directe naam. Ja, maar dat is vast al uitgevonden. Hij zoekt in alle richtingen. Ik heb bijvoorbeeld in Blaise Pascal de, de gedachten zitten lezen, de filosofie. De neurofysiologie natuurlijk, maar ook uh, in de psychologie. Dus daar moeten toch theorieën zijn die dat soort verbanden leggen. Het, vreemd genoeg kwam ik niks tegen. Wat mij het idee gaf, nou, dat is nou een, een goede basistheorie wat uh, onderliggend is aan al die dingen waar ik over aan het nadenken was. Niet zo later is er een studentenfeestje. Jaaklap had een feestje georganiseerd... waar heel veel mensen uh, lekker zaten te kletsen over van alles. En de gesprekken gingen wat rond. er zaten vooral uh, allerlei dames waren de nieuw daar. dus er werd uh, wat algemeen gepraat om een beetje kennis met elkaar te maken. En toen heb ik uh, maar eens verteld waar ik mee bezig was. Hè, van, ik ben aan het uh, kijken hoe mijn denken in elkaar zit... en hoe mentale processen nou precies werken. En de reactie was heel merkwaardig, want er viel een doodse stilte. En toen dacht ik, oh, ze vindt het reuze interessant. Maar dat was een misvatting. Uh, daarna ging het gesprek gewoon meteen over iets anders. Uh, het wilde niet in. Dat was niet iets wat, wat men interessant vond om over na te denken. Dat was een, een beetje absurd werd dat gevonden. Waarom eigenlijk? Uh, dat is mij nog steeds niet duidelijk. Maar ik was uh, wel een beetje, uh, ja, uh, teneergeslagen. Hè, van, uh, even, even onder ik van, uh, shit. Uh, en nu? En hoe verder? Nou, maar ja, goed. Dan pak je een borreltje. Daar heb je borrels voor. Hè? En dat was ze snel vergeten. Pas achteraf drong het tot mij door hoe belangrijk het was dat, dat, dat het een indicatie was van hoe mensen tegenover dit onderwerp staan. Het heeft me wel op het goede spoor gezet dat, uh, dat ik ermee vertrouwd moet zijn, dat andere mensen niet bijvoorbeeld geïnteresseerd zijn in, in wat ik te vertellen heb. En dan is eigenlijk de, de, ook de, het leidmotief geweest gedurende de rest van mijn leven, dat ik wel af en toe interesse vond in mijn onderwerp, maar ook de ervaring van, uh, tot een bepaald niveau wilde me dat wel horen, maar daarna hakte men af omdat het toch veel te complex en te, te, te vreemd is om verder over door te gaan. Men kan zich er niet mee identificeren zoals dat heet. En dat geeft moeite. Peter maakt zijn studie natuurkunde niet af. Wel krijgt hij een baan als engineer bij Philips Natlab. Zo werkt hij onder meer aan de compactdisc. En Peter trouwt met minken. En ze krijgen kinderen. We hebben er twee. Een zoon en een dochter. In zijn vrije tijd leest hij zoveel mogelijk wetenschappelijke boeken en artikelen. Ik ben, uh, wat betreft mijn onderwerp, uh, ben ik uh, uh, uh, undercover gegaan. Ik was zelf bezig met iets waarvan de andere mensen absoluut niet wisten... dat ik daarmee bezig was. Wat had je, wat had je bedacht? Probeer dat eens ja. voor een leek uit te leggen, zoals ik. Hmm. Uh, nou, dat was moeilijk uit, is moeilijk uit te leggen, omdat er uh, nog geen systematiek in zat. Het waren allemaal losse vlotters, losse dingetjes... Ik kan wel bijvoorbeeld zeggen van... Uh, nee, ik, ik, ik kan dat nauwelijks terugfilmen... omdat het een heel chaotische situatie was... waarbij ik telkens weer van het ene op het andere bouwde. Dus dat is, uh, dat is heel lastig. Nee, dat kan ik, niet, kan ik eigenlijk niet zo vertellen. En, en hoeveel jaar heeft dat geduurd, die geheimhouding? Nou, dat is tussen mijn uh, 23e en mijn, uh, mijn 60e. Dus uh, dat is... tot doet eigenlijk 37 jaar. Dus... Zo'n lange periode heb je eigenlijk in het geheim, maar een theorie gewerkt. Nou, dat komt in feite wel op ja. Ja, ja, ja zeker. Dit is uh, een boek. Heel dik, groot boek. Ja, dat is uh, Leninger, The Principles of Biochemistry. Dat is een boek uh, wat ik echt al vanaf 1984 achter me aansleed. Um, dat... Dit is de 56-jarige Patrice van der Vorst. Een kleine dame met heldere blauwe ogen... die alles lijken te zien... We staan bij haar boekenkast, vol met wetenschappelijke literatuur. Ik bestudeer boeken echt, dus ik maak aantekeningen. Wat kan ik er zelf mee, of hoe verhoud ik dat tot mijn uh, ideeën? Patrice heeft arbeidsrecht gestudeerd. Maar haar grote liefde is de evolutie van de mens. Als heel klein kind ging ik altijd bij de dierentuin Ging ik altijd bij de aap kijken. En daar uh, zat ik echt uren na te kijken hoe die met elkaar omgingen. En daar heb ik ook wel ja, boeken over gelezen. En daar ben ik altijd in geïnteresseerd geweest. Dus dat is eigenlijk een levenslange fascinatie uh, geweest. Het verhaal van Patrice begint op 2 juli 1993. Ze woont dan met haar toenmalige vriend in Nieuwkoop. En mijn dag was gewoon een normale dag als alle anderen. Dus uh, ik heb uh, gewerkt, ik heb mijn hond uitgelaten... ik heb eten gekookt en uh, s'avonds een beetje tv gekeken. en ben s'avonds gewoon naar bed gegaan. En in één keer werd ik midden in de nacht wakker... en toen dacht ik, dat is het. En vraag me niet hoe het kwam. Ik bedoel, volgens mij is het dan zo'n fameus uh, Eureka-moment... Maar ik dacht, daar moet het gezeten hebben. En toen ben ik mijn bed uitgegaan midden in de nacht. En dan heb ik op een papiertje een aantal steekwoorden gezet. En toen ben ik terug naar bed gegaan. En toen s ochtends maakte mijn vriend mij wakker. En die zei, ja, ligt hier een heel raar briefje. En toen kwam die dat briefje brengen en ik las die steekwoorden. En toen zei ik, ja, die heb ik opgeschreven en ik snap het nog steeds. Weet je nog wat er op dat briefje stond? Uh, ja, op dat briefje stond uh, vrouwelijke geslachtsorganen. En op dat briefje stond um, het verschil tussen paren en vrije. En op dat briefje stond um, de functie van de neocortex... waar uh, sociale en seksuele relaties in groepen worden verwerkt. Ja, Dus de reactie van je toenmalige vriend was... waar komt dit in godsnaam vandaan? Ja, die begreep eigenlijk natuurlijk helemaal niks van. En was bovendien een bedrijfseconoom... dus die wist ook niet heel veel van biologie. En um, toen dacht ik, ja, hier ga ik iets mee doen. Hier ga ik iets mee doen. Toen ik het briefje las... was de ontdekking eigenlijk... dat de geslachtsorganen, de vrouwelijke geslachtsorganen... van mensen en chimpansees aanmerkelijk verschillen. Dus ik wilde zeggen verschillen in geslachtsorganen van vrouwen... hebben geleid tot andere seksuele gedragspatronen. En daardoor uh, zijn er verschillen in seksualiteit ontstaan... tussen mensen en chimpansees. En die verschillen hebben ook geleid tot verschillen in seksuele contacten... Uh, andere manieren van paren, uh, andere manieren van vrijen... en vooral ook uh, tot monogamie geleid. Want chimpansees zijn natuurlijk behoorlijk promiscu. Omdat ja, anatomie stuurt en dwingt tot gedrag. En dat heeft dus een heleboel neven- en bijeffecten gehad... voor onder andere taalontwikkeling, bewustzijn, gedragspatronen... sociale structuren, enzovoort. Dus ik heb alleen iets toegevoegd aan huidige theorieën... en verklaringen over het ontstaan van de mens. Namelijk, ik heb seks ingebracht. Overdag is Patrice werkzaam in de reintegratie. En zodra ze even tijd heeft, duikt ze de bibliotheek in. Toen kwam ik uiteindelijk na een paar jaar... of er gaat er wel een paar jaar overheen... zeker als je gewoon aan het werk bent en allerlei andere dingen aan het doen... dacht ik van ja, dit heeft gewoon nog niemand onderzocht. Het is een beetje een rare conclusie natuurlijk. Maak jij niet op dat moment zoiets van... er zal blijkbaar wel een goede reden voor zijn waarom het niet onderzocht is? Of was dat niet de gedachte destijds? Nee, dat was niet de gedachte, want ik bedoel noem mij maar, maar naïef, maar er zijn twee dingen... die ik in de wetenschap heel hoog acht. En het eerste is dat um, uh, het begint met het stellen van de juiste vraag. En er is altijd wel iemand die dan die vraag gaat te onderzoeken... of aanpalende gebieden gaat onderzoeken, enzovoort, enzovoort. En het tweede is dat, um, en daar zit mijn naïviteit echt heel erg... toen, nu niet meer, maar toen wel, is dat ik dacht dat als je... Een vraag, de goede vraag stelt. en als je daar een antwoord op gaat zoeken. binnen het bestaande kader en wat er al is. dat dat gewaardeerd wordt. <lacht> en, ja, dat is wel. Dat, dat is misschien wel de grootste frustratie voor mij. Dat, dat ik gevo het gevoel heb dat. dat het niet gewaardeerd werd. Ze stuurt haar theorie naar tientallen wetenschappers. Van een aantal krijgt ze een vriendelijke afwijzing. maar de meesten reageren op een andere manier. Zelfs aanbevelingen als uh, ik zou via de huisarts een verwijzing... naar de psychiatrie vragen, want u heeft ernstige problemen. Of uh, bent u ooit voor kracht en heeft u daarom dit bedacht? Weet je wel, zo. Dat heeft me wel heel erg geraakt. En dat heeft mijn uh, zelfvertrouwen wel naar beneden gebracht. Ja. Toen dacht ik van, oké, okay, ik moet mijn naïviteit afleggen... want um, de wetenschap zit niet te wachten op iemand van buiten... die iets heeft bedacht en in een totaal eigen jargon... en op een eigen manier daar vorm aan wil geven... Na heel veel afwijzingen neemt Patrice een drastisch besluit. En uh, toen ben ik op een uh, zaterdagochtend met een aantal tassen vol... Uh, Albert Heijn zakken vol met uh, alle het papier wat ik toen had verzameld. En dan uh, stond ik boven de scherder. Stond ik gewoon echt, ik weet niet hoeveel, duizenden vellen papier... door de scherder te douwen. En wat voor papieren waren dat dan? Nou ja, dat waren al die SC-stukken, de theorie, zoals de vriendinnen hem noemen. En alles wat ik in, in, in die jaren daarvoor, ik denk dat dat toen in 1997 98 of 1998 was... alles wat ik in die jaren daarvoor had verzameld of zelf geschreven of wat dan ook... dat heb ik daar gewoon door de papierversnipperaar staan duwen. Ja, en ik geloof dat ik ook wel twee zaterdagen of zo heen en weer ben geweest. Zo. Ja, ja. En uh, een van mijn collega's, Rob, die zei nog: Ja, Patrice, je kunt het wel door de scherder duwen, maar je kunt de harde schijven je kop niet wissen. Dus dit komt nog een keer terug. Let op mijn woorden. En uh, ja, ik was dus alles kwijt. En ik dacht van, nou oké, okay, nu ben ik er van af. Ik kan die obsessie achter me laten. Ik kan gewoon nu ga ik met mijn maatschappelijke carrière uh, bezighouden. En inmiddels had ik natuurlijk ook al een aantal jaren mijn juristendiploma op zak. Dus ik denk, nou, ik ga gewoon werken. net is alle andere mensen. Terug naar Peter. Hij werkt decennia lang in stilte aan zijn theorie... Zelfs mijn vrouw Minke weet niet precies wat hij doet. Nauwelijks. Ik vertelde er nauwelijks, nauwelijks iets over. Zeker in het begin de periode. Niet af en toe liet ik wel iets over los. Maar ik wilde geen risico lopen dat zij op mij af zou knappen. omdat ik uh, absurde ideeën had. In die eerste jaren heb ik er weinig van gemerkt. Ik hij heeft het me wel laten lezen. maar het was tamelijk onleesbaar. Ik ben pas eigenlijk na mijn pensioen uit, echt uit de kast gekomen. Ik mensen vertelden waarmee ik bezig was. Dus ik leidde in feite een dubbel leven. Waarom ben je er dan niet eerder mee naar buiten gekomen? Uh, ik zag daar geen mogelijkheid toe. Ik kon dus geen mensen vinden die, uh, waarmee mijn gedachten resoneren... in die zin dat ze begrepen waar ik over het had en dat konden waarderen... en er ook over wilden praten. Uh, ik was natuurlijk enorm gefrustreerd dat ik een heel stuk van mijn denkwereld... niet kon delen met andere mensen. Je blijft natuurlijk een, een eenzame, uh, een, een eenling... Je zit op de verkeerde planeet. En eh, om goede ideeën te ontwikkelen heb je eigenlijk andere mensen nodig. Je moet erover kunnen praten, je moet het kunnen vertellen, zodat je het onder woorden brengt en dat soort dingen. En als je dus die mogelijkheid niet hebt, dan zijn er twee, twee nadelen. Ten eerste, het schiet niet op, want je, die ideeën van andere mensen komen niet bij. Maar een theorie over denken is heel gevaarlijk, want voordat je het weet, denk je iets omdat je denkt dat je zo denkt. En dat mocht natuurlijk niet gebeuren. Peter stuurt een e-mailtje naar de wetenschapsredactie van NRC Handelsblad. En die heb ik gevraagd, nou, Peter geef ik ben daaraan bezig... Uh, model over uh, mentale processen. Uh, u heeft daar een centrale positie binnen de wereld van de wetenschappen. Ik heb geen plek kunnen vinden waar deze discussie gevoerd wordt. Kunt u mij vertellen waar de discussie over hoe de hersenen werken... gevoerd wordt, dan kan ik daar naartoe. En het antwoord was, uh, naar mijn weten wordt er geen discussie over gevoerd. Dat was lang geleden misschien, maar nu niet. Hij krijgt wel een paar namen van wetenschappers die hij zou kunnen benaderen. Nou, en dat heb ik ook gedaan. En die, die verwezen dan weer naar andere dingen. Die, ja. Ik, er komt iemand met, met een verhaaltje: van ja, ik, ik, ik heb iets heel belangrijks gevonden en, ja dan heb je gelijk gaan de filters omhoog van... Ja, er zijn zoveel mensen die wat bedacht hebben, dus die hebben mij verwezen. Maar via via kwam ik in contact met een hoogleraar filosofie in uh, Nijmegen. Die was net begonnen, enthousiaste, uh, prettige man. En die, uh, nou, dan mocht ik wel, uh, wel mijn verhaaltje komen vertellen... ook meedraaien met een clubje en zo. En uh, van hem hoorde ik op een gegeven moment... ja, Peter, het is wel een mooi verhaal, maar dit is de manier waarop wij werken. Want wat was er precies fout aan jouw manier? Het, het was alsof we het, een, verschillende talen aan het spreken waren in feite. En ik begreep nauwelijks waar zij het over hadden. En zij begrepen nauwelijks waar ik het over had. Omdat ik toch mijn terminologie vanuit de techniek heb. En, uh, en processen. Zij denken in termen van logica. En ik denk in termen van processen die voortgaan. En, en die een, een bepaalde opbouw hebben. En dat is toch een andere manier van denken. Hoe liep dit af? Uh, op een gegeven moment heeft die hoogleraar gezegd... Dat hij, uh, dat hij geen tijd meer voor me had. En dat kon ik ook helemaal begrijpen. Want ik had hem wat dingen gestuurd en gevraagd... of hij er commentaar op wilde leveren. En hij zei, ja, ik heb, ik heb zeven promovendi. Ik, ik ben in een boek bezig, ik moet artikelen schrijven. Sorry, ik heb van mijn arts te horen gekregen... dat ik uh, minder moet gaan werken. Dus het spijt me maar... Het, het gaat, ik moet afscheid nemen, zeg maar. Nou, en ik heb nog goed contact met hem. Af en toe dan laat ik hem weten hoe ver het is. En dan zegt hij, nou, reuze interessant. Maar dat is dan op die manier doodgebloed. Ik ben Matthijs van Boksel. Ik doe onderzoek naar domheid... Schrijver Matthijs van Boksel is een soort domheidsdeskundige. Ik ben nu bezig met het afronden van de topografie van de domheid, het zesde deel in de reeks van de encyclopedie van de domheid. In 2001 bracht hij deel 2 uit, getiteld Morris Sophie. Met daarin 100 samenvattingen van mensen die een waantheorie hebben bedacht. Zijn eigen theorie over domheid heeft hij er ook tussen gezet. Iedereen probeert greep te krijgen op zijn eigen idiotie... en de idiotie van het bestaan. En de een doet dat door zijn toevlucht te zoeken bij het geloof... of de andere doet dat door voetbalgek te worden... of de derde praat met de poes. Zo heeft iedereen een manier om daarmee om te gaan. En deze mensen die hebben iets origineels verzonnen... die hebben een meestal fantastische theorie ontwikkeld. Patrice hoort via via over het boek. Toen bleek dus dat mijn theorie in zijn essentie, zeg maar, opgenomen was... in de morosofie van uh, Matthijs van Brokstel. Nou, de theorie zelf, hè, de, de vraagstelling of het abstracte denken... was begonnen toen de uh, clitoris zich evolutionair... van binnen uh, naar buiten heeft verplaatst, evolutionair. Die vraagstelling vond ik al buitengewoon mooi... Ook het idee dat zij de eerste aap bij wie de clitoris uh, aan de buitenzijde is gekomen... dat ze die Eva noemt, symbolisch. Dus dat ze ampelsnaal nou ook even het bijbelverhaal meepikt. Dat vond ik allemaal uitstekende gedachten. Om twee redenen. Ten eerste, je lacht erom. Omdat het zo'n onverwachte gedachten is. En ten tweede, omdat ze het allemaal heel erg uh, duidelijk en serieus probeerde uit te leggen. Daarmee maakt het, wordt het in zekere zin nog spannender. En uh, het was vrij helder geformuleerd, dus je kon vrij makkelijk meegaan in de, uh, de ontwikkeling van haar gedachten. Toen ging Matthijs, die kwam een lezing houden bij Donner... over de morosofie, de encyclopedie van de domheid. En dat was echt wel een, een leuk bezochte bijeenkomst. En wat mij gewoon frappeerde was, terwijl ik hem nog nooit eerder had gezien... of gesproken, is dat hij zijn lezing begon met mijn theorie te noemen. Nou, het gedwongen moet je dat kort houden. Dat is een gevaar, omdat je daarmee de theorie al snel karikaturaal maakt. Zeker omdat je voor een breed publiek de, de, de sappige aspecten eruit haalt. Nou, allemaal lachen natuurlijk, iedereen. Het is natuurlijk een pikant onderwerp. En toen zat jij er in de zaal? En toen zat ik in de zaal. En... Um... Toen gingen er nog een paar mensen vragen stellen. En toen dacht ik, ja, ik, het, het is ook een beetje een rare toestand... dus ik moet me wel bekendmaken. Ik voelde me een beetje ook verplicht om me bekend te maken. Dus toen heb ik als zogenaamde vragen stellen... mijn vinger opgestoken en gezegd... nou Matthijs, ik ben die mevrouw die dat bedacht heeft. En daarom zit ik ook hier en wil ik ook graag jouw boek hebben. Want ja, ik sta dus in jouw boek. Dat wil ik altijd neer. Ja. En, um, Gênant ook, denk ik. Ja, ja dat was een beetje raar ja. natuurlijk. nou Het publiek reageerde uh, prachtig, want het was een groot... Geluid van... Oh. <lacht> en, uh, dus ik stelde ook meteen maar de vraag... luister, heb ik uw theorie goed samengevat? En uh, nou, daar was ze wel mee tevreden... Met, met die samenvatting. Nou, gelukkig, dat was een hele... <lacht> een hele uh, we waren een stuk rustiger. En uh, vervolgens heb ik haar uitgelegd... dat haar theorie uh, niet zal worden uh, toegelaten... omdat ze niet het uh, gebruikelijke pad volgt dat een theorie dient te volgen... Dat wil je simpelweg kunnen behoren bij een wetenschappelijke gemeenschap. En dat heeft niet zozeer te maken met de, de, de originaliteit van je gedachten. Dat heeft te maken met de strategie waarmee je die gedachten onder de mensen brengt. En dat betekent dat je inderdaad eerst met anderen moet spreken over je onderwerp. Dat je moet voorpubliceren in wetenschappelijke bladen. Dat je een bepaalde uh, jargon moet gebruiken om serieus genomen te worden. Dat andere mensen je stukken moeten beoordelen, et cetera, et cetera. Het is een heel langdurig proces uh, voordat je toegelaten wordt tot die wereld. Door Thijs van Boksel kreeg Patrice weer goede moed. Drie jaar nadat ze haar complete theorie had versnipperd... gaat ze opnieuw met haar ideeën aan de slag. Toen dacht ik, nou ik ga gewoon opnieuw beginnen... maar dan ga ik nu kijken van wat is het jargon. Ben je toen het jargon gaan leren? Ben het jargon gaan leren, ja. Wat voor taal gebruiken die mensen die daar wetenschappelijk mee bezig zijn? Haar toenmalige man studeerde aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. En die had dus een keer zo boven een kop koffie of zo laten vallen van... Uh, ja, mijn vrouw is met iets heel erg ingewikkelds bezig. En die wil dat eigenlijk samen met iemand die in de wetenschap zit onderzoeken vindt eindelijk aansluiting bij de wetenschap. In 2007 wordt ze gekoppeld aan een socioloog en een bioloog. Met die twee mensen heb ik een aantal jaren gespart... en uh, stukken opgestuurd. En zij gaven mij dan weer boeken te lezen... van misschien vind je hier iets in waar je op kan aanhaken, enzovoort. Na zo'n vier jaar sparren mag ze een PhD-voorstel schrijven. Ik snap ook nu waar hoogleraren voor gesteld worden... als ze hun onderzoeksaanvragen moeten maken. Want ik heb dat gewoon niet goed voor elkaar gekregen. Ik heb er ook onvoldoende hulp in gevraagd, denk ik. Maar goed, uiteindelijk um, heeft mijn uh, PhD-voorstel het niet gehaald. Ik wilde het heel duidelijk hebben... over die evolutionaire splitsing in uh, chimpansee en mens. Maar ja, dat viel natuurlijk als onderwerp... totaal niet binnen het onderzoeksprogramma van uh, de universiteit. Dus het... Ja, het effect was dat ik daar niet naartoe wilde schrijven. Want dat was niet mijn passie en mijn obsessie. En dat zij zeiden van ja maar wat jij wil onderzoeken valt niet binnen ons onderwijsprogramma. Dus dat was ook even zo'n soort wrijving. Dus uiteindelijk heb ik toch maar besloten om daar, om daar niet op door te zetten. En dat is ook wel een van de elementen die natuurlijk maken dat ik er niet echt heel erg veel uh, makkelijk mee doorkom of zo. Omdat ik wel op stront eigenwijze tot mijn eigen onderwerp blijf hangen. Dus in die zin ben ik niet beter of anders dan wetenschappers. Want dit is mijn specialist. Maar weet je. Um, maar ja, toen ging het ook weer naar de toe. Ja. Peter blijft lezen over zijn onderwerp. En op een dag komt hij de naam Carl Friston tegen. Een Engelse wetenschapper. Dat is echt een, een, een... belangrijk iemand in de, in de neurofysiologie. Die heeft een belangrijke theorie zelf ontwikkeld. van hoe je mentale processen mathematisch kunt beschrijven. En het grappige is dat hij denkt ook in termen van processen. En ik, toen ik artikelen van hem las, dacht ik... hé, hey, die man heeft het begrepen. Want de manier waarop hij over bepaalde dingen praat... dacht ik, dat is de weg, die moeten we gaan. Hij zoekt contact met Fristan. En krijgt hem zelfs zover dat hij feedback geeft op zijn werk. Daar heb ik ontzettend veel aan gehad. En die man staat dus enorm positief tegenover mijn uh, manier van werken. En ook mijn streven enzovoort. En op een gegeven moment heb ik toch maar de, de Bouten vraag gesteld van kunnen wij misschien niet samen samenwerken met een projectje... dat ik jullie mijn ideeën overhandig... en dat we samen dan kijken wat ermee mee kan... of dat ik jullie een stuk project hebben waar ik dan mijn commentaar op geef... zodat ik daar, jullie daar wat aan hebben. En toen zei hij, sorry, um, op zichzelf een leuk idee... maar wat jij voorstelt, daar zijn we over 20 30 jaar pas aan toe. Nu zijn we op dit niveau bezig en jij zit op een heel ander niveau te werken. Een veel overkoepelende, veel algemene niveau. Dus nee... Ik geef hem helemaal gelijk. Als ik in zijn positie was, had ik ook nee gezegd waarschijnlijk. Want het is inderdaad niet te doen. Als je ziet hoe hij bezig is met heel concreet elementaire processen uit te werken... Uh, op een hele goede manier... Dat kostte alle tijd en alle aandacht. En als er iemand komt die overkoepelend, hè, drie niveaus hoger... De, het, het, het, het totale beeld van uh, heel veel verschillende antale uh, processen... en wat de implicaties zijn voor het, het menselijk verstand... en wat de implicaties zijn voor, de, voor het evolutionaire plaatje enzovoort... ja, dat is een aantal orders van groot anders. Ja, dat is moeilijk met elkaar te combineren. Patrice schrijft een essay en een boek over haar theorie... Beide stuurt ze naar verschillende hoogleraren in de hoop dat die nu wel iets in haar theorie zien. Onder wie dierecoloog en evolutiebioloog Nico van Stralen van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ja, ik heb uh, Patrice uh, geantwoord op 1 september 2016. Beste Patrice, hartelijk dank voor het opsturen van je essay. Ik, ik heb inderdaad, inderdaad met, met veel, veel plezier, plezier in je boek gelezen... maar de benadering is voor mij als wetenschapper te esoterisch. Ik wens je veel succes met Fergie. Ik, ik heb haar gezegd, ik vind het nogal esoterisch. Dus dat betekent uh, dat zij, en zij heeft een theorie over uh, het belang van de anatomie van de vrouwelijke geslachtsorganen... voor de evolutie van de mens, wat ik een fascinerend gegeven vond. Daarom heb ik dat boek ook uh, met rode oortjes uh, uitgelezen, om het zo maar <lacht> ja, te zeggen. En ja, het is gewoon een heel interessant verhaal. Maar ik zei, het is esoterisch omdat het een klein beetje op zichzelf staat... en niet zo uh, aansluit eigenlijk bij de, de, de, de reguliere wetenschappelijke ontwikkelingen. En dat is natuurlijk ook logisch. Als iemand dat vanuit uh, zijn of haar eigen belevingswereld opschrijft... dan, dan heeft dat een hele persoonlijke uh, interpretatie... waardoor het ook de neiging heeft om uh, esoterisch te blijven. Dat is een, een vriendelijke afwijzing. Ja, dit is echt een uiterst vriendelijke en correcte afwijzing. En ik, ik, ik waardeer het enorm dat... Um dat het boek gelezen is, of dat het essay is uh, gelezen. Vroeger zou ik hier echt helemaal van van de kaart zijn... En, uh, omdat de reacties dan veel akeliger en veel persoonlijker waren... en daar zou ik echt verdrietig om uh, worden. Ga uh, hem maar dicht, ik heb een sleutel. Ja. Ja. De, als er zo'n stressmoment is, wat ik noem het dan maar even stressmoment... dan doe ik wat ik altijd doe. Dan gooi ik mijn honden in de auto en dan ga ik wandelen... En dan ben ik het dan meestal wel vrij snel kwijt. Dan zit ik in de natuur en mijn honden zijn ontzettend leuk. En uh, dan kom ik wel tot rust en dan kom ik weer terug... en dan ga ik gewoon met goede moed weer voorwaarts. Veerkracht. Ja, <laughs> voor de wetenschap. <laughs> ja. Ik denk dat een van de belangrijkste dingen nog steeds is... dat als je het binnen, binnen het wetenschappelijk domein doet dan ben je per definitie een gesprekspartner. En als je het buiten het wetenschappelijk domein doet... dan moet je er eerst nog maar eens binnen zien te komen. En ik heb nog steeds de sleutel niet gevonden... voor die deur die open gaat waardoor mensen alleen maar met mij in gesprek gaan. Want voor mij is het gewoon wetenschap om de wetenschap. Moeten mensen buitengesloten worden? Nee, wetenschap is open. Iedereen mag eraan bijdragen. Dit is Henk de Recht hoogleraar wetenschapsfilosofie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij bestudeert hoe de wetenschap werkt. Het is niet zo dat we moeten zeggen van nou jij mag niet meedoen... want jij hebt niet een diploma of je hebt niet een PhD... of een, he, een promotie gedaan in dat vak, dus je mag niet meedoen. Zo is het niet, zo mag het ook niet zijn. Maar in de praktijk werkt het vaak wel zo dat je pas serieus genomen wordt... als jij de goede diploma's hebt, als je de goede uh, opleiding hebt gedaan... en de goede praktijkervaring hebt. En dat zorgt ervoor, zegt Terecht, dat de huidige, vaak heel erg gespecialiseerde wetenschap vooruitgaat. Als je steeds maar weer zou zeggen van... ja, maar uh, die basisprincipes van de evolutiestheorie... of van de mechanica of van de relativiteitstheorie... die basisprincipes die zijn misschien wel niet waar... en hè, laten we eens gaan kijken of dat wel klopt dan uh, schiet het niet op. Hè. Dan kan je niet verder met uh, het ontwikkelen van meer gespecialiseerde theorieën... binnen dat paradigma waarmee je dan uh, hele specifieke verschijnselen wil verklaren. Voor wetenschappers zijn de theorieën van amateurs dus al snel te radicaal. Of simpelweg te groot. Dat ondervindt Peter als hij contact legt met Harald Beckering... hoogleraar cognitieve psychologie aan de Radboud Universiteit... Ik ken deze hoogleraar van mijn contacten met de Nijmeegse universiteit. Een enorm eimabele en capabele man. Bekkering is bereid tot een gesprek. Ja, en toen kwam hij langs en hij stuurde me heel veel materiaal toe... over waar hij op dat moment in volle gang mee bezig was. En zijn reactie daarop was... Uh, ja, dit is een theorie van alles. En je weet, een theorie van alles is een theorie van niks. En daarmee was het afgedaan. Ja, dat is denk ik wel... Als jij met jouw theorie alles probeert te verklaren dan uh, heb je heel veel wat wij dan noemen vrijheidsschade nodig. En dan heb je dus heel veel vrije dingetjes in je theorie zitten. En zodra je heel veel vrije dingetjes in jouw theorie hebt zitten... kun je ook zeggen dat er eigenlijk nergens meer over gaat. Want je kunt ermee alles verklaren, maar met zoveel hulpmiddelen... dat het ook niet meer echt een theorie is. Ik heb geen hard feelings, alleen het was natuurlijk wel een enorme dreun voor mij. Dat iemand die het eigenlijk zou moeten kunnen... hij heeft het niveau en het denkvermogen en dus ook statuur... hij is het hoofd van een belangrijke afdeling... om dit te hand te nemen en er wat van te maken. Dat, dat niet lukt. Dat is heel frustrerend. Is er ooit wel eens een keer de gedachte geweest van... Um... Misschien is dit toch te breed of, of te abstract. Of zijn we er inderdaad nog niet aan toe. En schop ik te veel huidige kaders in de wetenschap om. Ik moet het misschien wat, wat, wat kleiner maken. Nou, het vervelende is, de essentie van dit spul is... de reden waarom ik het doe is, dat het algemeen is. Zodra ik het kleiner maak, heb ik de kind met waswater weggegooid. En dat is heel fundamenteel. Dit advies dat heb ik heel vaak gekregen van mensen. Peter, concentreer je nou op één ding. Als jij een bijdrage wil leveren aan de wetenschap ik er één ding uit, concentreer je erop, schrijf er iets moois op. Dat zullen de mensen willen lezen. Maar dat is mijn bedoeling niet. Er zijn namelijk duizenden mensen die dat doen, daar hebben ze mij niet voor nodig. En ik hoef geen wetenschappelijke status te krijgen. Ik hoef ook niet te promoveren. Ik, ik, ik, ik wil rustig uh, in, in, in de achtergrond verdwijnen. Als er maar mensen zijn die uh, het, het mijn, mijn benadering leuk vinden... en er wat mee gaan doen, dan ben ik al lang tevreden. Het lijkt wel of ik twee personen ben. Dus met dit heb ik heel weinig eigenwaarde. Denk ik iedere keer dat ik tekort schiet, dat ik te weinig heb gestudeerd. Ik bedoel, en als ik in mijn werk ben, nou, dan weet ik zeker: dit kan ik, dit probleem los ik zo op, uh, zo stuur ik mijn team aan. Ik bedoel, dan heb ik daar allemaal helemaal geen last van. Dus als je aan mij vraagt: van, heb je ooit bedacht of het wel klopt? Nou ja, het is de continue strijd. Maar, maar zelf is... daar heb ik anderen voor nodig natuurlijk. Ja, maar er is, er is zoveel kritiek geweest. Je krijgt zoveel afwijzingen achter elkaar. En maar niet op de inhoud. Nou ja, er zijn nu toch wel mensen die het ook gelezen hebben. En die het ook afwijzen. Ja, die zegt ja, ik, bedoel, ik. Ik, ik kan er geen uh, oordeel over vellen. Want ik ben geen bioloog, ik ben geen wetenschapper. Maar als ik zoveel afwijzingen zou krijgen... dan, uh, ja, dan zou ik echt gaan twijfelen aan mijn theorie, denk ik. Ja, ik niet. Nee. En kun je uitleggen waarom dat is? Omdat ik uh, gewoon vind dat het een, een, een serieus alternatief is... voor uh, bestaande theorieën. En ik vind nog steeds niet dat mensen het inhoudelijk... en beargumenteerd hebben weerlegd. Waarom bent u nu niet inhoudelijk op ingegaan? Nou, we hebben elkaar toen over de telefoon gesproken. En toen heb ik er wel iets over gezegd. Ik... Uh... Ja, ik aarzel een klein beetje om er heel inhoudelijk op in te gaan. Omdat er gewoon ook volgens mij uh, allerlei dingen ja, niet goed uitgezocht zijn. Dus ik vind het als wetenschappelijke theorie... is het ook echt een theorie bij een idee wat iemand heeft. En dat... Ja, dat vind ik wel jammer. En dat vind ik dan op een bepaalde manier ook pijnlijk voor mij als persoon. Want ik heb er gewoon 25 jaar studie naar gedaan. En ik ben niet dom. Ik bedoel, ik snap ook best wel wanneer iets niet klopt... of wanneer iets niet kan. En ik zeg ook niet dat het de waarheid is of dat het zo is. Maar het is gewoon... Het is niet, het is niet onderzocht. Het wordt gewoon niet onderzocht. En wat je niet wilt... Uh, moet je, zeggen, niet, je wilt zo iemand niet ontmoedigen door te zeggen van nou ik zie niet in hoe je dit soort ideeën praktisch zou moeten toetsen en dat, en dat zie ik ook echt niet dus daarom heb, ik ook, uh, daarom heb ik er eigenlijk inhoudelijk niet zo sterk op gereageerd daar moet je toch een, een gespecialiseerde onderzoeksgroep voor hebben die ook dit soort dingen aandurft te doen. En die, die zijn er wel hoor. Die, uh, er is zelfs, uh, zijn zelfs hele tijdschriften uh, die, die zich hierop specialiseren, maar het is in de evolutiebiologie als geheel is het een klein onderzoeksveld. En daarmee blijft het toch eigenlijk een beetje een theorie op een eiland. In iedere wetenschap zijn er kleine gebiedjes... die gewoon niet goed onderzocht zijn. Of die men heeft verwaarloosd of waarvan men dacht... nou, dat zal wel niks worden. Je hoort opnieuw Matthijs van Boksel. Ja, en wie weet wat je daar wel niet vindt. Ik bedoel, wie weet op het kleinste eiland kun je nog een, een, een bepaald fossiel vinden... wat je de weg wijst naar een, een tijdperk waar we het nog niet ontdekt hadden. Het is natuurlijk niet uitgesloten dat iemand die van buiten komt... opeens een heel goed idee heeft, een heel vernieuwend idee. Opnieuw, wetenschapsfilosoof Henk derecht. Je, je zou zelfs kunnen denken dat zo iemand hè, out of the box kan denken. Dus dat hij misschien juist creatiever is dan degene die eh, midden in het veld staan. Maar de kans is groot hè, dat die persoon niet alles overziet... En, en dat er misschien al bezwaren tegen dat idee bestaan. Hè. Misschien is dat idee zelfs al geopperd door een wetenschapper... en is dat toen alweer. Legt, hè, dat die kans is eigenlijk heel groot. Omdat je dat gewoon uh, in je eentje niet kan overzien. Het feit dat iedereen anders denkt dan jezelf... kan natuurlijk ook betekenen dat je eigen ideeën niet zo gezond zijn. En daar ben ik dus van meter van heel erg van bewust geweest. En ben ook steeds bezig geweest om te checken bij andere mensen. van praat ik wartaal, uh, denk ik on onzindelijk. Dus ik, ik hou nog steeds goed rekening mee dat ik uh, echt knettergek ben met mijn ideeën. Aan de ene kant ben ik heel arrogant. Aan de andere kant ben ik er heel goed van bewust... dat ik arrogant ben. En dat ik best wel fout zou kunnen Met Matthijs van Boksel zou de theorie van Patrice... nu niet meer opnemen in zijn encyclopedie van de domheid. De stukken die ze later schreef... vindt hij te serieus voor zijn boek. En die doen ook echt een poging om andere mensen te bereiken. En die um, houden ook een heleboel dingen open. Met zou het zo kunnen zijn dat. He, dat waren dus geen antwoorden, maar dat waren vragen. Hypotheses. En daar de wetenschap vraagt om een hypothese. En die hypothese, die mag krankzinnig zijn als je vervolgens maar dat hard weet te maken met feiten... door middel van observaties, door middel van uh, discussies met anderen, et cetera. Als je die deur opent naar de wetenschappelijke wereld... Ja, dan verdwijn je uit mijn boek. In 2014 is Peter erin geslaagd om een artikel te publiceren... in een wetenschappelijk tijdschrift. Hij werd aangespoord door hoogleraar Arnold Beckering... Hij heeft een artikel geschreven dat ook aangenomen is... in uh, New Ideas in Psychology, een prima tijdschrift. Hoe is ze trots op. Op een latere fase is hij begonnen aan een traject... wat voor iedereen heel moeilijk is. Uh, uh, nou, dat is, ik mag ik kan je verzekeren, dat is een heel werk... want dat moet toch voldoen aan heel veel eisen. Ik denk dat het een hele leerzaam ervaring van is geweest... van toch duidelijke één vraagstelling centraal zetten... en daar een artikel over schrijven. En gezegd, oké, okay, voorspellingen in de hersenen, waar komen die vandaan? Alleen helaas voor Peter... Nooit iets opgehoord. verwacht ik ook eigenlijk niet. Want het is hetzelfde effect. Hè. Het is niet iets wat aanspreekt bij mensen. Maar ik had het toch maar gedaan. Niemand heeft erop gereageerd op dat artikel. Nee, nee, klopt. Ja, ja. Dus uh, over, de over de stilte. Ook mensen die ik vertel uh, dat dit heel belangrijk voor mij is. Uh, de, mijn ervaring is dat als ik ze naar de hand zie... dat niemand vraagt daarna. Of vrijwel niemand. Dus, maar het gebeurt maar heel weinig. Omdat het, men kan zich niet in die situatie verplaatsen... dat je zoiets doet als ik deed. En daardoor verdwijnt het uit de gedachten van mensen. Kijk, als je een gebroken been hebt, of je hebt een, een, een, een zielig familielid... of uh, je hebt een ramp ondergaan, kijk, iedereen heeft er meteen een plaatje bij. En dan wordt je gelijk vragen van ah, hoe is het nou maar gegaan met die en die... of met jouw been, of dat soort dingen. Maar dit is zo ongrijpbaar, dat dat is dan verdwenen. En dat uh, heb ik ervaren als heel erg frustrerend. Uh, want dat interpreteer je dan automatisch als een gebrek aan belangstelling in mijn persoon. Dat is gekoppeld aan mijn persoon, terwijl het eigenlijk een, een cognitief probleem is. En dat is moeilijk om dat onderscheid te maken. Houdt het ooit nog een keer op? Nee, ik denk het niet. Vanuit die theorie bekijk ik de wereld en de dingen. Dus ik bedoel, die kan nooit meer weggaan. Die kan gewoon nooit meer weggaan. Want dat is met je meegegooid. Ze bouwen aan een eenmanskoninkrijk. He, dus, het zijn net als mensen die hun caravan uitroepen tot, tot, een, tot een nieuw land. Daarbinnen zijn ze heer en meester. He, en daarbinnen, aan de binnenzijde van de caravan hangen ook alle schema's... En, en systeemkaarten die hun eigen gelijk moeten bewijzen. Kortom, ze leven helemaal in hun theorie. Heb je ooit eens gedacht van, ik stop mee, ik ben er helemaal klaar mee? Jazeker, ik ben een stuk of vijf keer opgehouden mee. En ook serieus. Dat ik dacht, nou, dit, dit, dit wordt helemaal niks. Ten eerste is het een onhaalbare kaart. Ten tweede krijg ik geen enkele respons. En ten derde, ik word er ongelukkig van. Want je kunt maar, maar zo lang stand houden tegenover de, een, een, een continue stroom van ontkenning. Zeg maar. maar op het ogenblik is een, een oude kennis van me is mijn boek aan het lezen. Ik heb daar enorme verwachtingen van. Want dit is een hele pintige jongen. Ook een, een, een... Een, een out-of-the-box-denker. Uh, en ik wacht dus eerst even af wat hij ervan gaat zeggen. Want dan kunnen we misschien nog eerst een leuke discussie hebben voordat ik verder ga. Dus nou, die heeft er weer voor gezorgd dat ik doorga ermee. Ja, u luisterde naar de documentaire De Theorie van René van S. Red Street van de Kings. Donderdag in focus: het koraal op de ABC-eilanden sterft af en de hoeveelheid blauwalg neemt toe. Is toeristenpoep de oorzaak? Kijk donderdag naar focus om vijf voor half tien bij de NTR op NPO 2. In september 1944 probeerde de geallieerden Nederland te bevrijden als onderdeel van Operatie Market Garden. Deze poging is de boeken ingegaan als de slag om Arnhem, die net een brug te ver bleek. Het mislukte. In de nieuwe tentoonstelling van het Airborne Museum in Oosterbeek... staan de verzetsactiviteiten centraal rondom de slag van Arnhem. De tentoonstelling opent vrijdag en heet Het Netwerk. Aan de lijn, Sarah Heijsen, directrice van het Airborne Museum. Goedemorgen, Sarah. Fijn dat we je zo vroeg al mogen bellen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Vrijdag opent de tentoonstelling. Fijn dat we er al uh, over kunnen spreken. Ho Hoe lang zijn jullie bezig ja. geweest met de voorbereiding voor zo'n tentoonstelling? Nou, normaal gesproken zijn we zo'n twee jaar bezig met de voorbereiding van een tentoonstelling. En uh, in het geval uh, van deze al wat langer. Um, sinds 2014 uh, kregen we een uh, best wel grote schenking over uh, twee broertjes in het verzet. Uh -huh. En uh, dat was eigenlijk het start zijn uh, om eens wat uh, nou ja, nauwer te gaan kijken naar alle verzetsactiviteiten in onze regio. Dus uh, voor het netwerk constant also, zijn we dus nu ongeveer zo'n drie, drieënhalf jaar bezig. En kan je uitleggen wie die broers waren? Ja, zeker. Dat waren Bert en Hans Kuik, twee tieners van 17 en 18. En, uh, wij kregen een, een aantal dagboeken, brieven, aanzichtkaarten... Ja, waaruit het vermoeden ontstond uh, dat die twee uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog bezig waren met uh, verzet. In eerste instantie dachten we kleinschalig uh, verzet. Uh, maar zij werden uh, eind 1944 uh, gefusieerd door de SD. En uh, dat is natuurlijk wel opvallend, hè, dat je twee uh, toch wel kinderen, tieners, uh, fusieert. omwille van uh, nou ja, wat wij in eerste instantie dachten: kleinschalig verzetswerk. Uh, maar uh, zij bleken veel uh, georganiseerder uh, aan de gang te zijn dan dat we in eerste instantie dachten. En uh, een heel tienernetwerk eigenlijk te hebben van, uh, van, van kinderen en jongvolwassenen. die aan het courieren waren voor het volwassen verzet. Dus ja, daar zijn we wat, wat, wat dieper op ingegaan. Want uit die bronnen bleek ook dat zij dus onderdeel waren van een verzetsnetwerk. Of is dat naar boven gekomen ja. dat jullie weer met mensen hebben gesproken? Uh, nou, het bleek uh, enerzijds uit de bronnen, uh, maar ook uh, door mensen die we inderdaad hebben gesproken. Dus er zijn, uh, we hebben mensen gevonden die hen uh, hebben gekend en die zelfs ook met hen uh, bezig zijn geweest. Dus uh, ze zijn bijvoorbeeld verantwoordelijk geweest voor de distributie van uh, verzetskranten, uh, maar ook uh, dist bonkaarten, distributiebonnen, zodat onderduikers uh, aan voedsel uh, konden komen. Um, en uiteindelijk uh, ja, rees het vermoeden dat hun vader, Martijn uh, Kuik, daar uh, nou ja, de link in was richting het volwassen verzet. En uh, daar zijn we eigenlijk mee begonnen, nu voor deze tentoonstelling, uh, zo'n drie jaar geleden. Ja, en uh, is er dan duidelijk hoe groot dat jongerenverzetsnetwerk was uiteindelijk? Nou ja, in 2015 hebben we toen een, een presentatie gemaakt van die Tieners in het Verzet. Nou, We hebben ongeveer zo'n twintig mensen aan elkaar kunnen verbinden. Dat was toen echt met nadruk nog een aanzet, zeg maar. Om te zien, van goh, hoe kenden die mensen elkaar eigenlijk? Nou, toen bleek bijvoorbeeld de padvinderij een hele belangrijke groep te zijn geweest. Werd verboden tijdens de oorlog, maar in groepsverband ging dat gewoon door, zeg maar. Dus, en toen zijn we naar aanleiding daarvan. De afgelopen paar jaar gaan kijken van uh, welke mensen uh, rondom die jongens en rondom die kinderen die, uh, die we al aan elkaar hadden kunnen linken, kenden elkaar nog meer. Nou ja, en die groep die blijkt dus veel groter te zijn. Uh, dus we hebben mensen die we kenden vanuit de literatuur... maar ook mensen uit ons archief, uh, vanuit bronmateriaal... die zijn we gaan bestuderen. En we hebben met name gekeken naar hoe kenden die mensen elkaar. Nou ja, en uh, het netwerk, dus de tentoonstelling die vrijdag uh, opengaat... laat zien dat dat tientallen, misschien wel duizenden mensen waren uh, op dat moment. Ja, en is het dan een nieuwe ontdekking... dat zij ook zo gelinkt waren met uh, het volwassen verzet? Uh, nee in principe is dat in principe is dat logisch uh, wat uh, wat wel nu nieuw is is dat we precies weten hoe die mensen met elkaar communiceerden dat is in de literatuur over het verzet zeker in onze regio wordt vrij kleinschalig beschreven dus vaak als individuele acties meneer A ging zich bezighouden met het opblazen van spoorlijnen en meneer B uh, ...ging uh, uh, verzetkranten distribueren. Maar wat nu uh, door ons ontdekt is... ...is dat al die mensen met elkaar echt in een directe link uh, uh, lagen... ...en samen een uh, netwerk vormden. En wat zeker interessant is, is dat... Um nou ja, er wordt ook soms wel nog wat denigerend gesproken... als je het hebt over verzet, uh, over verzet en over verzetjes. Hè? Mm -hmm. Dus uh, kleinschalige activiteiten worden um, ja, soms nog wel wat afgedaan... met ja, dat was niks of dat was uh, iets uh, heel kleins. Uh, terwijl wij nu wel hebben ontdekt dat juist die kleine verzetjes... Uh, dus kleine verzetactiviteiten vaak nodig waren in zo'n groot uh, netwerk... en zo'n groot radar om die grote acties uh, mogelijk te maken... Dus iedereen was met elkaar in verbinding... en iedereen was dus echt noodzakelijk om ja, tot een resultaat te komen. Ja, Je noemde al uh, de communicatie, uh, dat jullie die ook uh, duidelijk hebben kunnen maken. Kun je ons meenemen naar die tijd en hoe werd er uh, gecommuniceerd... binnen ja, die netwerken en al die individuen die daarbij betrokken waren? Uh, ja, nou ja, dat, dat is, was een best wel uh, moeilijke vraag. Want ja, in die tijd had je natuurlijk nog geen internet en uh, niet iedereen had zelfs een telefoon. En uh, je kon natuurlijk tijdens de oorlog uh, met de bezetting niet zomaar even een vergadering uh, uh, bijeenroepen. Uh, dus wat, uh, wat blijkt is dat um, ne, uh, ja, groeperingen die er al waren voor de oorlog eigenlijk uh, de bron zijn geweest voor um, uh, verzetnetwerken. Dus hoe mensen elkaar kenden. Uh, bijvoorbeeld families. Uh, mensen woonden dicht bij elkaar in de straat. Uh, wat we hebben gezien is dat mensen elkaar kenden uh, vanuit hun uh, werkomgeving. Dus uh, je had in Arnhem bijvoorbeeld de Arnhemse Kunstzijde-Unie, uh, kort gezegd de AQ, dat werd uh, vroeger en daarna de AXO. Um, daar Werkte een heleboel mensen uh, en kwamen dus ook een heleboel mensen samen... die zich actief hebben ingezet voor het verzet. Dus dan werd er gewoon op de werkvloer uh, werd er heel kort overlegd... of werd er een code uh, afgesproken en uh, dan wist men uh, uh, wat men uh, moet doen. Uh, een andere vorm van communicatie uh, uh, was dat men uh, heel bewust... Uh, mensen die zich inzetten voor het verzet... heel weinig informatie gaven. Dus bijvoorbeeld het uh, distribueren... Uh, dat ging uh, gefaseerd. Uh, de eerste koerier... Uh, gaf het aan de tweede en de tweede aan de derde. En de eerste koerier wist niet dan wie die derde was. Dus daar werden hele lijnen opgezet... Uh, uh, zodat uh, mensen elkaar ook niet konden verraden. Ja. En dat laatste is ook... Um, nou ja, het belangrijkste waarom het uh, nou ja, nu bijna 75 jaar geduurd heeft voordat we uh, enigszins wat meer uh, zicht hebben op hoe het dan ging, is omdat heel veel mensen van elkaar ook niet wisten dat ze in het verzet zaten. Ah ja. En daar werd vaak na de oorlog ook gewoon niet over gesproken. Yeah. Dus uh, een voorbeeld uh, rondom die twee uh, jongens, Bert en Hans... is dat we uh, in onze gesprekken, ook met andere ooggetuigen, uh, mensen zelfs tot uh, conclusie hebben laten komen van... goh, ik zat ook in die groep, jij ook. <laughs> dat, yeah. dat wist ik niet. Wat mooi. En dat... Uh, ja, dat heeft hele uh, ook wel emotionele uh, ontmoetingen of weerzien, uh, zeg maar, uh, gegeven. En uh, ja, dat maakt dit interessant. Ja, en, en, en hoeveel mensen zijn er nog in leven uh, die jullie uh, gesproken hebben? voor de tentoonstelling? Heel ja, heel weinig. Uh, want uh, ja, als je 18 was uh, ja. uh, in 1944... dan ben je nu natuurlijk al uh, richting 9 te gaan. Dus uh, er zijn heel weinig mensen uh, die nog in leven zijn. Gelukkig zijn er nog wel heel veel kinderen. Uh, de tweede generatie uh, in leven... die zelfs soms ook nog wel kleine persoonlijke archiefjes hebben... van hun ouders. Uh, nou Daar hebben we ook een heleboel mensen van gesproken. Uh, en uh, hele bijzondere schenkingen... Uh, waaronder heel veel persoonlijke documentatiemateriaal van overhandigd gekregen. Um, en de mensen die we, die we natuurlijk hebben gevonden, ja, dat, dat, dat is op, op twee handen te tellen. Ja, en ik begreep ook dat, uh, dat jullie in de uh, onderzoeksfase ook uh, verhalen tegenkwamen... van mensen die, uh, die misschien niet uh, helemaal verzetsheld waren... Uh, maar die eigenlijk ook een soort dubbelrol speelden. Kan je daar een voorbeeld van geven? Ja. Uh, ja, nou ja, ja, misschien moet ik dat van tevoren eerst zeggen. Kijk, we hebben niet zo... we willen met onze toonstelling geen conclusie geven of iemand nou echt een uh, heroïsche uh, nee. held was of iemand die iets heel kleins heeft gedaan. Dat, he, daar gaat het eigenlijk niet om. Want Zoals ik al eerder zei, bij ons is het uh, echt van belang om aan te geven dat iedereen, hoe groot of hoe klein de rol ook was, uh, van belang is geweest. Ja. Maar um, uh, waar je denk ik uh, op doelt is dat er mensen na de oorlog ook uh, publiekelijk veroordeeld zijn omdat men dacht dat ze een dubbelrol uh, hadden. Ja. Um, en dat is het voorbeeld van uh, Jan Groen Tukker. Hij was uh, tijdens de oorlog uh, provinciaal voedselcommissaris dus voor de provincie uh, in Gelderland. Het was zijn rol uh, om voor de bezetter uh, nou ja, in, in kaart te brengen hoe de voedselproductie in deze omgeving ging en hoe dat verdeeld moest worden onder de bevolking. Uh, een vriend en een collega van hem was Martijan Kuik. Hè, dus de vader van de twee broertjes uh, uh, waar we het al eerder uh, over hadden. En die was accountant. En uh, wat nou bleek, is dat er vooral in deze regio een ongelofelijk ondergronds netwerk was uh, voor het distribueren van bonkaarten en voedselkaarten voor de uh, onderduikers en mensen in het verzet. En dat uh, Jan Groentukker, dus de voedselcommissaris, uh, uh, verantwoordelijk was samen met de accountant, Martijn -Jan, om 9 miljoen kippeieren bijvoorbeeld te verduisteren. En um, dat heeft uh, Jan groen in grote hoeveelheden gedaan... om voedsel uh, te verduisteren en bonkaarten te verspreiden. Maar hij kon dat alleen maar doen als hij nauw samenwerkte met de bezetter. Ja. En dat laatste, dat is hem na de oorlog uh, absoluut niet in dank afgenomen. Dus er is een onderzoek uh, uh, naar hem gedaan. En zij hebben na de oorlog geconcludeerd... dat hij nou ja, in ieder geval voor, de publie voor het publieke oog nou heeft samengewerkt met de bezetter... dus hij heeft daar een berisping uh, voor gehad. Hij, hij heeft daar geen uh, straf uh, voor gekregen... behalve dat er wel uh, gepubliceerd werd... dat hij dus niet helemaal zuiver zou zijn geweest. En dat is uh, uh, voor hem zijn hele leven zeer zwaar geweest, omdat hij uh, nou ja, geprobeerd heeft... door juist samen te werken met de bezetter... om nou ja, onder andere 9 miljoen kippen eieren uh, te verduisteren... Voor, voor het verzetten voor de onderduikers. Um, yeah. En dat, dat heeft hem zeer veel verdriet gedaan. Ja, yeah, en dat yeah. is wel het dubbele als je het hebt over oorlog. Ja. Precies, ja, dat het niet zo zwart-wit is uh, uh, van de verzetsheld ja. en de, de collaborateur. Um, tot slot ja. uh, nog over, uh, over de, voorstelling, uh, sorry, de tentoonstelling zelf. Het is heel audiovisueel, heb ik begrepen. Ja, ja we wilden een keer wat anders. Ja. Kun je, je heel kort nog even uh, omschrijven wat zie ik als ik binnenloop? Uh, als je binnenloopt, uh, dan zie je vijf zalen... waarin je als bezoeker wordt uitgenodigd om uh, op een knop te drukken. En als je op die knop drukt, dan uh, gaat er wat gebeuren. Oké, okay, nou uh, dat vind ik een dat, hele spannende aankondiging. Ja, met theaterdecor. Vanaf vrijdag uh, kunt u uh, naar het museum... en uh, zich laten onderdompelen in deze nieuwe tentoonstelling. Veel audiovisuele effecten, mooie verhalen die verteld worden. Uh, hartelijk dank, Sarah Heijsen, directrice van het Airborne Museum. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van onze uitzending... van woensdag 28 februari. Volgende week in Focus praat presentator Heijn Hofman... met promovenda Berend Jansen over Nederlandse volksliedjes... en met wakkere wetenschapper Anne Veldhuis-Vlug... over het onderzoek dat zij in Amerika uitvoert naar obesitas. En verder duiken we in de geschiedenis... van de minuscule ipelaar kabinetjes Vertellen we over de talloze vrouwen van Dominique Martin Luther King. Iets wat hem trouwens bijna vertaald werd... Uiteindelijk is het hem ook is hem iets fataal geworden. En laten we een documentaire horen over de beul van de banden eilanden. Jan Pieterszoon Koen. Nou dat allemaal volgende week in Focus. Nu eerst het NOS Radio 1 Journaal met Winfried Bajens. NTO Radio 1.